10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-VVD-minister Adso Nicolai is overleden. Hij was aan het begin van deze eeuw staatssecretaris voor Europese zaken en minister voor bestuurlijke vernieuwing en koninkrijkrelaties onder premier Balkenende. Na zijn politieke loopbaan ging Nicolai het bedrijfsleven in. Hij was van 2011 tot 2019 president bij chemieconcern DSM in Limburg. Adso Nicolai was ongeneeslijk ziek. Hij was 60 jaar. Het Armoedefonds heeft dit jaar een record aantal tegoedkaarten uitgedeeld... waarmee kinderen uit arme gezinnen nieuwe schoolspullen kunnen kopen. Er werden ruim 10.000 passen uitgedeeld... maar het aantal gezinnen dat om steun vroeg was een stuk hoger, bijna 15.000. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Het Armoedefonds zegt dat de cijfers laten zien... dat het voor steeds meer kinderen niet vanzelfsprekend is om schoolspullen te kopen. De verwachting is dat er volgend jaar nog meer aanvragen zullen zijn door de coronacrisis. In Amsterdam wordt vanaf morgen strenger gehandhaafd op het dragen van mondkapjes op plekken waar dat verplicht is. Handhavers en politieagenten delen sneller een boete van 95 euro uit, meldt de gemeente. Strengere handhaving is nodig omdat het aantal besmettingen volgens de gemeente fors toeneemt. Op vijf plekken in de stad waar afstand houden lastig is zijn mondkapjes verplicht. Er zijn tot nu toe geen of nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet dragen van mondkapjes, meldt AT5. Guus Hiddink wordt de bondscoach van Curaçao. Hij gaat proberen het land naar het WK van 2022 in Qatar te loodsen. Ook wordt de 73-jarige Hiddink technisch directeur. Hij was onder meer bondscoach toen Oranje bij het WK in 1998 de halve finales haalde. Tot september vorig jaar had Hiddink de Olympische ploeg van China onder zijn hoede. Maar China wist zich niet te kwalificeren. Guus Hiddink gaat per 1 september aan de slag op Curaçao.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 We in Zandvoort Feesten in het dork waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou ik ga mooi naar Zandvoort We ook in Zandvoort Feesten in het dork waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort We komen in Zandvoort Feesten in het dork waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou ik ga mooi naar Zandvoort Welkom hier in Zandvoort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 Cause I'm bluffin' with my muffin I'm Scampanianna but to lead Oh manuata bug of our americano americano americano americano americano americano americano americano tua palamericana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 you in your eyes Something burning inside you. Oh, inside you. You are. I'm XX Pro Valencia. I wanna look tan. What should my caption be? I want it to be clever. How about living with my bitches? Hashtag live. I only got 10 likes in the last five minutes. Do you think I should take it down? Let me take another selfie.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 Dus Sitta mamma sitta bonita, bonitta mamma sitta mamma sitta che